Weet waar hij nee. zo is. Participatie behoort maatwerk te zijn, herhaal dat maar. En dat zit er volgens mij in dit stuk, is daar de mogelijkheid geboren. Maar het moet niet zo zijn dat de raad overbodig gemaakt moet worden. En als ik u zo hoor praten, dan denk ik nou. We, we kunnen wel naar huis, want u, uh, u, uh, u gaat uh, voor het gemeentehuis staan... en laat iedereen opkomen uh, op om een hand op te steken. Dat moet natuurlijk niet. Maatwerk nog, nog voor ik, ik heb geciteerd, meneer Kroonsberg, uit uw eigen coalitieprogramma. Ik heb niet mijn tekst voorgelezen, ik heb uw eigen tekst voorgelezen... En daarin schrijft u gewoon onomwonden dat participatie een heel hoog goed is. Dat overal op alle beleidsterreinen moet worden toegepast. Lees u het nou nog even aan wat ik net heb gezegd. Nee, maar dan ben ik met u eens dat het op veel, veel terreinen moet worden toegepast. Maar het moet maatwerk zijn, want anders stuurt u de hele samenleving in het bos in. En dat is niet de bedoeling. Wat dat betreft moet je helder en duidelijk zijn. En hebben we niet voor niets toen de tijd een hele ladder vastgesteld? En laten we daar maar naar gaan kijken. Maar dat even terzijde. Uh, de uitkomsten die worden verwerkt in de vernieuwde programmastructuren, uh, voorzitter. En dat geeft houvast. Dat vind ik leuk, dat vind ik prima. En dat voorkomt vrijblijvendheid ten aanzien van de programbegroting. Uh, CDA wil doorpakken en vasthouden aan de planning. Wij rekenen ook op deskundige ondersteuning en we waren onder de indruk van de samenvatting door de meneer die ingehuurd was uh, de vorige keer tijdens de commissievergadering. Het CDA wil dat er nu niet onverwacht grote voorstellen tussendoor komen. Het heeft, uh, proces moet een hoge prioriteit krijgen wat ons betreft en uh, dat mag leiden tot een politieke kerntakenkeuze, debat en de besluitvorming daarin moet gegoten worden. Dus ook de gertenbach resultaten Wij stellen voor snel een begeleidingsgroep te formeren... en het CDA wil daarbij zijn bijdrage... en ook zijn participatiebijdrage leveren. Dat mag ook overdag... Uh, het CDA verwacht dat van het voeren integratieprocessen stimuleren de werking uitgaat naar zelfwerkzaamheid en samenwerkingsactiviteiten. Het is al een keer genoemd, dacht ik. En het uh, moet ook een impuls betekenen voor het vrijwilligerswerk. En laten we dan ook maar meteen kijken naar de factsheet als het gaat om cultuur en onderwijs. En regelmatig inzicht en uh, bijgepraat worden rond de financiën, wat, mag, wat mij betreft, in de, in de groep, werkgroepen, een vast onderdeel worden. Wij verwachten inspraak van betrokkenen bij de zeker ingrijpende wijzigingen. Integrale afweging, leuk gezegd, maar dat kan lang gaan duren. En wij willen graag dat de bladzijde 10 nog een stukje uitleg wordt gegeven wat daarmee bedoeld wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kroonsberg. Meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ja, Oud-Sociaal Zondvoet is uh, blij dat dit... Uh, uh, Stuk, ...in ieder geval een stukje duidelijker is... Uh, ...dan wat de bedoeling was uh, hiervoor. Ook wij zitten natuurlijk... Uh, ...met de participatie... ...je hoort wel heel veel maatwerk... ...maar wat is dat maatwerk? Hè? We hebben een ladder... ...en daar zit ons maatwerk in. Dus geef dan ook meteen aan... ...welke maatwerk u uh, al... Ah, ...dus die vraag aan het CDA. U He, roept wel maatwerk... ...maar welke maatwerk dan? Bij, dus, uh, Bij de fact sheets, uh, als die aan de orde komen, kunnen we daar kijken wat een uh, uh, participatie is. Ja, het is natuurlijk is. niet de bedoeling als we straks klaar zijn met de uh, kerntakendiscussie, dat het hap al klaar is en dat niemand meer wat te zeggen heeft. Dus daar moeten we voor oppassen, want er gebeurt vaak genoeg hè, dat we zo werken. En dat is natuurlijk dan niet de bedoeling. Althans, lijkt mij, en uh, D66 heeft het ook in zijn vaandel staan. Uh, goed communiceren naar de burger, participatie. Dus ik verwacht ook van D66 dat het straks niet hap klaar is en niemand heeft meer wat te zeggen straks. Ze mogen wel wat zeggen, ze mogen er wat van vinden en dat is het dan. Dat is de bedoeling straks niet. Want als niet bij sociaal zo ontvoert, want als het zo wel de bedoeling is, dan doen wij niet mee. Dank u wel. Dank u wel meneer Ik Kijk even rond. Iemand anders nog in eerste termijn? Niemand? Uh, college. Wil het college... Iets nou, over... heel, heel kort, want... Je luisteren. Ja, ja, Ik, ben, ik ben, ben heel blij met... Uh, uh, nou, dat de Raad het uh, van ons uh, heeft overgenomen. Wij samen met de Griffie, uh, ambtelijke organisatie en het college... hebben we de startnotitie gemaakt. Nou, en vervolgens heeft u het overgepakt. Uh, prima, perfect. Ik, ik, ik sta erachter. Uh, ik, ik denk, uh, je moet kijken wat de heer Tonen zegt. Toen die participatie moet je goed naar kijken. Maar uh, het... Wat wij getracht hebben te doen om het iets anders in te steken als in het verleden. Door ook met aan te geven: we hebben fact sheets. We gaan per sheet het oppakken. Dus per sheet ga je ook kijken van daar komt wat uit. Of daar vind, vindt u wat van. En dan zegt u met z'n allen: ja, dat is wel heel belangrijk. Daar gaan we eerst eens ook met de burgers over praten. Maar dan gaan we ze ook bijvoorbeeld een aantal, ik durf het woord bijna niet te zeggen, keuzes voorleggen. Want, en, en, en, en, en dan pakt u de volgende. Wij zullen zorgen vanuit de organisatie dat u die ondersteuning krijgt die u nodig hebt. Dus wij denken zelf dat het heel belangrijk is. En dat is ook het verzoek wat bij de begroting is gedaan. Dat wij al in eerste instantie al komen met de financiële stand van zaken. Onze financiële positie. Waar we iets met u doornemen over liquiditeit. Hoe, welke getallen zouden we kunnen hanteren. Dan heeft u een aantal uitgangspunten. Nou, en dan gaan we per sheet invullen. Dan stel ik me dat zo voor dat u... U aangeeft per sheet, dit zijn onze ideeën. Vervolgens gaat het terug naar de organisatie, die gaat dan voor u een aantal dingen uitzoeken, invullen, of u vraagt deskundig advies. En zo pakken we het per stuk op, dus ik uh, wens u veel succes en het uh, college ondersteunt u graag uh, bij uw werkzaamheden. Goed, tweede termijn. Meneer Kroonsberg stak net zijn hand op. Meneer Demmers, meneer Kroonsberg, mevrouw de Jong. Dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn erg blij met het accent wat de wethouder aangeeft. Want hij geeft dus precies aan... Bij de, bij de facts wordt gekeken hoe, op welke wijze... en hoe belangrijk ook die participatie is. En natuurlijk ben ik het met de heer Tonen eens... dat overduidelijk de belangrijkheid van belangen... een plekje moet krijgen en dat daar dan op een goede manier een participatiemodelletje wordt neergezet. Meneer, Meneer. Kroonsberg. Sorry, hoort Ralf van de voorzitter. De ik hoor u zeggen een participatiemodelletje. Maar ik neem aan dat u bedoelt het participatiemodel. Ja, want het ja. lijkt erop alsof u er nog een wil creëren. En dat zou ja. hiernaast dank. heel veel werk betekenen. Dank voor dank de, dank de verduidelijking. Uh, ik geef eerst even de leden in de raad het woord die niet in de... Uh, begeleidingscommissie wil ik zeggen, maar die het initiatiefvoorstel niet hebben opgenomen, maar dan kunnen mevrouw Geurendsson of mevrouw meneer Sandbergen tot slot wat u wilt meneer Ja, dat u het weet dat u wel aan bod komt, maar dan in laatste instantie. meneer Demmers ja voorzitter de wethouder is niet ingegaan op de opmerking van meneer Tonen dat volgens hem um, de kerntakendiscussie of de uitkomsten daarvan absoluut geen uh, relatie hebben met planning- en controlecyclus. Maar um, daar heeft u niks van gezegd. Maar wij vinden dat um, vastgesteld beleid en de financiële consequenties daarvan, um, die, uh, als die dan binnen het beleid vallen, zijn ze rechtmatig. Vallen ze buiten het beleid, zijn ze niet rechtmatig. Dus. Um, ik vind wel, wij vinden wel dat er een samenhang bestaat tussen de uitkomsten van de discussie uh, wat betreft het andere beleid, waar dan wel of niet uh, financiële consequenties aanhangen. Dus. Ja, dus dan, uh, dan moeten we dat woord planning en controlecyclus misschien veranderen, meneer Tonen? Dat kan precies zijn. En wat, zou, wat voor woord zou dat moeten zijn? Financieel beleid, of zo. Nou goed, dit is alleen maar een punt van overdenken. Nee, dat staat in de betaalbaarheid. Meneer Demmers, meneer Tonen, u wilt uh, aanvullen. Nee, ik wil niet aanvullen, voorzitter. Ik, ik had in eerste termijn gevraagd aan de coalitiepartijen uh, hoe zij dachten over uh -huh. mijn uh, inbreng, de inbreng van de Partij van de Arbeid in zaken participatie. En ik heb D66 in open zet niet gehoord. Dus Mevrouw ik de, wil de Jong dat heeft horen. Uh, en ik hoor wel of D66 in de slotronde daarop ingaat. Want zo had ik ze gepositioneerd. Uh, we gaan door met de volgorde. Mevrouw de Jong. dank u wel voorzitter ik uh, ben blij dat uh, de heer Tonen de moeite heeft genomen om vast enkele delen uit de raadsprogramma's van de coalitiepartijen naar voren te brengen, dan hoef ik dat niet meer te doen en het zal duidelijk zijn dat OPZ natuurlijk een voorstander is van participatie alleen de discussie die spit zich nu eigenlijk toe uh, uh, op het moment waarop dat zal gaan plaatsvinden He? en uh, ja, ik uh, denk dat wij het uh, in principe met elkaar eens zijn. Dat we zoveel mogelijk de bewoners uh, moeten betrekken in wat we hier voor Zandvoort uh, allemaal gaan bedenken. Maar ik denk in eerste instantie, en daarom ben ik ook uh, heel erg uh, blij dat nu dit initiatiefraadsvoorstel uh, er ligt. Dat wij met elkaar moeten zien te komen tot een soort uh, ja, beleidsagenda waarmee we... Uh, ...aan slag kunnen. En uh, dan zal daar... Er... Mevrouw de Jong, kort interruptie. Meneer Tonen. Ik ben blij dat u het met me eens bent. Maar dan bent u het waarschijnlijk ook met me eens... ...dat de zin die staat in 4-6... ...namelijk dat betekent... ...dat participatie bij de kerntakendiscussie... ...niet wordt ingepland... ...dat die zin er dus uit moet. Er staat namelijk heel nadrukkelijk in... ...dat bij de kerntakendiscussie... ...participatie niet wordt ingepland. Nou, Nee, er staat alleen nog maar. Er wordt alleen nog maar. Eh, meneer de jong, wacht, als we een product hebben, meneer toden, komt de, de inspreking Is duidelijk volgens mij mevrouw de Jong krijgt de gelegenheid daarop te reageren. Ja, dat uh, gaat dus precies over hetgeen ik al heb gezegd. Het gaat om het moment waarop je die burger gaat inschakelen. En dan denk ik dat het uh, heel belangrijk is... dat wij hier eerst als uh, raad en college gaan kijken van nou, wat willen we? En vervolgens daar de agenda op kunnen gaan afstemmen. En dan, als dat is... Uh, bepaald daarmee naar de burger gaan... om tot een uh, concrete invulling van zaken te komen. Jawel, dus wel participatie, alleen op een ander moment. He, op het moment dat je inderdaad concreet over de invulling van zaken gaat praten. Dus dat is uh, voor mij dan eigenlijk de invulling van uh, de participatie. Maar... Uh, wat ook heel belangrijk is... en ik was blij dat de wethouder dat ook aangaf... juist die ruimte voor die invulling van die factsheets... Dat is waar het om gaat. En uh, ik ben blij dat dat ook dusdanig benoemd is. Omdat wij als uh, OPZ ook uh, voor die invulling een heel belangrijk onderdeel uh, hebben... wat we niet direct hebben teruggevonden. En dat is namelijk het behoud van het uh, dorpskarakter. De monumenten, het culturele erfgoed. Ja, maar dat zijn allemaal zaken voor die factsheets, dat je echt concreet gaat worden en dat je dan dat het dan ook zinvol is om die burger daarbij te betrekken. Ik hoop dat ik dit zo uh, voldoende heb uh, kunnen toelichten wat het standpunt van OPZ in deze is. Dank u wel, mevrouw De Jong. Meneer Kroonsberg. Ik ondersteun dat en uh, daar moeten we eigenlijk een toezegging eventueel van uh, de wethouder voor hebben. Wat het standpunt van mevrouw uh, De Jong. Dat, dat denk ik niet, uh, meneer Kroonsberg. Het is een initiatief raadsvoorstel. En het is altijd goed gebruikt dat het college wel even wordt gehoord hoe zij erover denken. Maar uw raad heeft hier het initiatief genomen. En de, ik heb de wet horen, net horen zeggen dat die meeschakelt. Dat He? neem ik genoegen mee. Uh, ja? Dank u wel, meneer Kransberg. Ja, um, dan blijven we over uh, meneer Sandbergen en mevrouw Keurenson. Wie van u wenst als eerste het woord? Geurlson mevrouw Gurentson dank u voorzitter Um, als je even terugkijkt naar de, de, de discussie die we hadden vorige week... en je neemt even het oorspronkelijke stuk... waar er toch een aantal op- en aanmerkingen op... Uh, het ging natuurlijk om de integraliteit... Uh, het wel of niet meenemen van het sociaal domein... gaat het om kerntaken of gaat het om keuzes? Nou, uh, meneer uh, Demmers heeft op een gegeven moment nog... van hoeveel geef je uit en voor wie is het eigenlijk bestemd? Uh, participatie is aan de orde geweest... en als je naar het hele proces kijkt dan hebben wij het getracht om zo goed mogelijk te vervatten in dit stuk. 100% zal dat niet zijn, maar de aanzet is er in ieder geval wat toe. Want met welk doel? We weten, als we hier als raad zitten, weten we eigenlijk zelf al waar we het over hebben. Wat zijn onze wettelijke taken? Wat zijn de medewinstaken uh, waar we nog een, zelf een vorm van uh, beleid op kunnen ontwikkelen? En wat is puur autonoom beleid? Op het moment dat we dat eens een keer voor onszelf ook inzichtelijk maken... met de bijbehorende bedragen, dan hebben we een startpositie. Dan kunnen we ergens gaan beginnen. Daarom is het ook belangrijk om dat soort discussies in eerste instantie alleen met raad en college te doen. Dat moet je vertrekpunt zijn, zodat we allemaal op een gelijk level zitten qua informatie. Want hoeveel gaat er om in dat termijn? Hoeveel gaat er daar om? Waar hebben we wel keuzes in, waarin niet? Op het moment dat je ergens geen keuze in hebt, is dat heel simpel. Dan kan je maar aan de kant schuiven en dan is dat een uh, geparkeerd iets. Alle geparkeerde zaken bij elkaar optellen, levert dat een bepaald bedrag op. Hoeveel hebben we dan nog over? En dan ga je komen in de vorm van keuzes die we vervolgens moeten gaan invullen. We hebben zelfs de discussie gehad van moet je zo'n factsheet er wel of niet als voorbeeld bij innemen. Omdat het anders misschien zoiets wordt. Dit is het. We hebben het toch gedaan om er een aanzet toe te geven, om voor een denkrichting. Maar het eigenlijke proces en de discussie moeten we dan met elkaar gaan voeren. Wat willen we wel, wat willen we niet, waar staan we voor? En dan. Juist op het moment dat je die discussie met elkaar hebt ge gehad... en weet wat je vertrekpunt is... dan pas kan je ook anderen erbij gaan betrekken. Want hoe kan je gaan praten met iemand... als je zelf niet eens weet waar je het over hebt? Dat is het idee erachter. En hoe je je participatie in dat verhaal moet borgen... ik denk dat dat goed kan. Um, het is niet altijd makkelijk... en u weet hoe wij ook al in het verleden erin hebben gestaan... maar de juiste uitvraag... Ook het betrekken bij mensen en het borgen dat alle groepen vertegenwoordigd zijn en niet het oververtegenwoordigd van een bepaalde groep, dat kan. We hebben het gezien bij de APV om daar vooraf zodanig je kaders te stellen, zodat ook de juiste groepen betrokken worden en dat de uitkomst die daar ook uitkomt dan ook gedragen wordt. Dat is dan ook een vorm van participatie en dat kan heel goed met dit stuk. Ja, het is niet volledig. Het is de koers die we willen inzetten en als de heer Tonen op een gegeven moment ook aangeeft um, uh, met de verbetering van de planning en controlecyclus, dat is geen doel. Nee, het zou een uitvoersel kunnen zijn van de hele discussie die we met elkaar gehad hebben. Dus um, als het geschrapt moet worden, dan mag het geschrapt, uh, bij deze mag ik ook uh, misschien zeg maar mondeling het schrappen in het stuk, maar het gaat erom dat we met elkaar die stappen gaan zetten om uiteindelijk te komen tot een goed product. En dat is ook de reden dat we hebben afgezien van, van die dwingende termijn, waarom? Omdat de kwaliteit mag niet ten koste gaan van de tijd. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuronsson. Meneer Demmers, korte interruptie. Ja, ik mis eigenlijk uh, een beetje een invulling uh, in het hele stuk uh, van, het, uh, van het feit dat we sinds 2 januari een republiek zijn. Dat moet toch ook <laughs> eigenlijk een beetje naar voren komen in het licht van de medebewindstaak. Dat is een goed punt, Daar kunnen we nog wel even kijken op een ander moment. Dank u wel, mevrouw Keuronsson in meerdere opzichten. Meneer Kroonsberg, u wilde een korte interruptie. Een vraag was het meer aan de commissie. Ik, ik, ik geef meneer Tonen wel gelijk dat die zin op bladzijde 10... Uh, dat betekent dat participatie bij de kentak-discussie niet wordt ingepland tot een misverstand kan leiden. Ik zou nog graag de, de indieners willen horen daarover. Uh, ik dat denk is. één. Dat... Oh. Uh, dat is één ik ik onderstreep het kreeg. maar even uh, dat is één en tweede is, ik heb ten aanzien van de financiën uh, gedacht dat je uh, kan sturen op die fact sheet 15, als ik het goed heb want dat gaat over geld en sturing en inzicht is natuurlijk bijzonder belangrijk in dit proces mevrouw Keuransson ehm um, Meneer Kroonsberg, of uh, ook anderen die daar een opmerking over hebben gemaakt. Ik heb getracht net in de uitleg aan te geven hoe participatie wordt, moet worden gezien. Um, als die zin tot uh, onduidelijkheid leidt, dan is het heel simpel. Dan uh, schrappen we hem bij deze. En dan uh, de tekst zoals ik die net heb uitgesproken, moet daarvoor ter vervanging zien. En met betrekking tot factsheet 15. Nou... Um, het is een bijlage en het moet niet leidend zijn hè, wat daar staat. Want wie weet hoe... Uh, ik, ik weet niet eens exact de tekst. Dat is iets wat je uiteindelijk wil. Maar misschien komen er straks wel 32 factsheets. Dus dan, het gaat om de insteek die we kiezen voor het proces. En dit zijn uitvloeisels ervan. Het zijn hulpmiddelen om ons te, uh, te, te helpen in het hele proces. Dat is het idee erachter. Dank u. Dank u wel, mevrouw Geurensen. Meneer Sandbergen. Ja, voorzitter. Uh, wie uh, ben ik om na uh, dit enthousiaste betoog van mevrouw Geurensen nog iets te zeggen? Nog steeds, meneer Sandbergen. Desondanks, desondanks uh, wil ik dat toch doen, omdat in eerste instantie uh, door uh, een aantal onder u uh, een... een uh, ja, toch een verschil van mening of een verschil is opgeworpen tussen enerzijds de coalitiepartijen en anderzijds uh, de raad. Uh, oplettende luisteraartjes hebben gemerkt dat, um, dat ik, weliswaar als fractievoorzitter van D66, mij eigenlijk uh, geschaard heb, althans dat was de bedoeling, um, als, als onderdeel van deze raad en niet zozeer als onderdeel... Um, van uh, de coalitie. Dat is in feite ook... de reden geweest dat, dat er... een initiatief raadsvoorstel is... Uh, gekomen die... getekend is door zowel de VVD... als D66... en niet... Uh, door uh, de, de coalitiepartijen... Die, die uiteraard... en daar ben ik ontzettend blij mee... wel zich in dit voorstel... kunnen vinden. Uh, met betrekking tot de... Participatie, daar is uh, vrij veel over gesproken en terecht. Want dat is, een, dat is een groot goed en dat is een serieus onderwerp. Het is ook een moeilijk onderwerp. Als je op een gegeven moment, een gegeven moment besluit... en uh, de heer Paap uh, noemt het voor het koopproductie... dan, um, dan uh, is het uiteraard noodzakelijk dat, je, dat degene die uh, participeren ook uh, uh, weten wat er te participeren valt. Dat, en ze moeten dus in feite weten... wat, het, wat er voor keuzes gemaakt kunnen worden. En um, daarom denk ik dat de rol van die factsheets... en mevrouw Kulsen heeft het in feite al ook aangegeven... maar ook anderen onder u, die zijn best wel belangrijk. En ik stel me eerlijk gezegd ook voor... dat, dat deze raad, als wij hiermee aan de slag gaan dat daar een, een, een soort commissie wordt gevoerd... die in feite als het ware de regie heeft over, over dit hele traject. Want het is geen zaak meer van het college. Het is een zaak van de raad. En daar moeten we van doordrongen zijn. Daar hebben we dus een bepaalde verantwoordelijkheid in. En ook die participatie... Uh, die die uh, zowel de heer tonen als, als uh, uh, de heer paap uh, uh, terecht naar voren brengt, die moet daar ook gestalte in krijgen. Daar moet het gaan gebeuren. Althans, daar moet het niet gaan gebeuren, maar die moeten de mogelijkheid en de mogelijkheid bieden om, om dat traject van participatie goed te laten verlopen. Voorzitter. De interruptie, voorzitter. De heer paap. Uh, ja, op punt 4-6, als je daar een hele, een hele kleine tekstwijziging doet, van dat, dat betekent dat participatie bij de kerntakendiscussie later wordt ingepland. Maar volgens mij had ik al in mijn betoog aangegeven dat als daar de onduidelijkheid over bestond, dat we die zin eruit haalden. Ja, ik wil een stage ja. Ja. Okay. Dat Voorzitter, kunt u zich, kunt u zich daar... Ja. Vindt u, het goed? Vindt u het goed dat uh, wij beiden, en dan kijk ik even naar mevrouw Geulsen, daar gewoon een, een textuele aanpassing in, in doen? Akkoord. Voorzitter. En, en, meneer, meneer, meneer, en, en, dames en heren, Neem me niet kwalijk, heren, ik vraag heren, het uiteraard aan heren, iedereen. Heren, he? Vindt u het goed? Meneer Sandbergen. Sorry, staat er goed in? Ik probeer de orde een beetje te bewaken. Meneer Demmers signaleert al een paar keer dat hij mijn aandacht zoekt, ja. terwijl ik meneer Paap in eerste instantie in de interruptie het woord gaf, meneer Demmers, omdat hij al wat eerder daarmee signaleerde, oh. maar ik een moment aan het zoeken was voor logische inbreuk op de toog van meneer Sandberg. Wat wilt u nog toevoegen? Ik? Ja? Ja. Ik, ik voorzie toch een uh, klein risico met het, uh, in verband met deze laatste discussie of voordracht van meneer uh, Zandbergen, omdat hij eh, graag het eh, verordening wil vaststellen op het burgerinitiatief. Dus als we nou die kennentakendiscussie ergens gaan neerleggen op enig moment op een zorgvuldige wijze bij de bevolking. En er ontstaat een claim op de verordening burgerinitiatief. Hoe gaan we daar dan mee om? Dat wou ik even onder de aandacht brengen. Dank u wel. Meneer Sandberg, u had het woord. Ja, voorzitter, ik was eigenlijk een beetje klaar. Oh. Maar uh, de opmerking van uh, de heer Demmers, ja, ik vraag me af of die op dit moment niet een beetje prematuur is. Maar hij is wel zinvol, dus we moeten hem wel even onthouden. Dank u wel. Hij wordt er teruggekomen, meneer Demmers. Goed, als ik u beluister in tweede termijn, zijn er eigenlijk twee... Uh, punten. Op 4.6, de laatste zin, heeft mevrouw Geuronsson zich het meest expliciet uitgesproken... door als mede-initiatiefnemer van dit stuk te zeggen... u heeft gehoord wat de intentie is achter dit stuk. En als die zin onduidelijk is, dan schrappen we die gewoon... Eh, maar die intentie wil ik intact houden. Dat is de essentie wat u het heeft gezegd. En ik heb meneer Sandberg horen knikken toen u dat zei... want u heeft beide die handtekenen eronder gezet. Is dat iets wat daarmee ook op deze wijze uit dit stuk kan? Want dan is de intentie dat is helder en de richting is ook helder. Ja? Dan is dat op deze manier in mijn beleving zo te regelen... want het raadsvoorstel gaat over andere zaken. Maar dit is de onderliggende van. Het tweede punt gaat over de interpretatie van de planning en controlecyclus. Daar wil de wethouder al vrij lang iets over toelichten... En ik had gepoogd hem te ontwijken. Maar nu dat stuk dan toch aan de orde komt, mag hij wat mij betreft kort en bondig iets zeggen. Uh, dat, dat hebben we er namelijk ingezet omdat u u gaat, uh, u gaat infecties behandelen. En vervolgens komen daar uitkomsten uit. En dan wil je ook vervolgens, en dat, maar volgens mij heeft mevrouw Keurzon dat ook aangegeven. Gebruik je dat weer om die begroting te voeden. Want, want uiteindelijk moeten er een aantal dingen in die begroting komen. Nou, en dan is het heel goed om dat daar gelijktijdig over na te denken. Daarom staat het er. En, en wij zullen vooral ook als, als, als, als college en als ambtenorganisatie daarin meedenken... hoe dat dan smart in die begroting kan komen. En dat het voor u ook is dat u erop kan toetsen. Dat wat, dus u, u stelt die sheets vast... U gaat vervolgens, regelt u dat... en vervolgens kunnen we het ook blijven volgen. Dat is de enige achterliggende reden... dat wij dat één hebben gezet. Meneer Tonen, deze intentie... en deze richting, stelt u dat gerust? Voorzitter, volgens mij heb ik in het begin gezegd... dat er nog een paar pijnpunten zaten... en die pijnpunten die zijn, die zijn weggenomen... met name over dat participatiewaal. Ja. Ja. Het laatste wat de heer, heer Bluis zei... Um, dat vind je ook terug bij 4.3 want in feite ja. heeft het over de betaalbaarheid ja. en de betaalbaarheid staat genoemd in 4.3 als laatste punt en daarom hoef je dat hele verhaal over die planning en controlecyclus daar niet in te zetten okay. omdat, dat, omdat dat niet bij de doelen hoort en maar het, we hebben het over de betaalbaarheid wat je terug moet kunnen vinden straks in je begroting ja. en ik denk dat we het daar eens zijn Goed. dan is die duiding volgens mij ook uh, voldoende helder en daarmee is dit onderdeel in debat voldoende uitgekristalliseerd en verduidelijkt, wat mij betreft. Akkoord? Dan gaan wij nu tot stemming over. En dat is het initiatiefraadsvoorstel raadsvoorstel, startnotitie, Kerntaken Discussie. Wij hand opsteken graag. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat iedereen voor is, daarmee unaniem aangenomen. Dank u wel. Dat brengt mij op agendapunt... 7, ingekomen post... en dan in het bijzonder de wijze van afdoening. Zijn er vragen nieuwersijds over? Meneer Kramer. Ja, voorzitter. De PVD wil aandacht vragen... voor de brief die we hebben ontvangen... van Milieudefensie... over de ultrafijnstof van, van Schiphol. In de afdoening... die het advies dat wordt voorgesteld... staat dat het college verzoekt de brief af te doen... en de raad te informeren. Maar ik denk dat het toch in deze brief... ...om een, uh, ja, een principe-uitspraak wordt gevraagd... Uh, ...ook richting uh, Den Haag... ...en dan met name over het vliegverkeer. Dus ik denk dat er even een tussenstapje in, uh, in het advies uh, moet uh, komen. Hoor ik u vragen om de agenda-commissie te vragen... ...dit stuk te agenderen... Ja, ik dan denk dan dat, het dat collectie... de gezondheid in, in ieder geval vanuit... Uh, nee, maar ik ga niet over de inhoud in... En u ook niet? Okay. We kunnen het alleen over de wijze van afdoening hebben, dus ik probeer u te willen te zijn. Want volgens mij zegt u: agendeer het in de commissie ruimte en economie, denk ik. Of samenleving, het zou beide kunnen, dan gaat de agenda-commissie. Nou, ja, het commissie gaat over... over gezondheid, dat is het ja. belangrijkste. Okay. En uh, eigenlijk hoor ik u tussen de regels door ook vragen: college, als het lukt, leg alvast een conceptantwoord ja. voor. Want dat helpt u in het de debat. Heel goed. Ja? Goed, uh, uh, ik ga dit meenemen naar de agenda-commissie. Anderen over de wijze van afdoening. Meneer Paak. Ja, dank u, wel, voorzitter. Uh, het gaat over uh, de brief van de heer Sibeli, 2015, 07, als hondenpoep. Ik uh, loop daar vaak uh, doorheen. Oei. Nee, ook, ook, ook. Als oh, ik. Voorzitter, als ik. Ja. Dames en heren, dames nou, en heren. Voorzitter, als ik. Uh... Meneer Paap, <laughs> nou, mijn complimenten. Nou, geintje gein moet kunnen, hè? Nou, nou ja, soms als ik, als ik niet uh, oplet, dan gelijk ik er wel eens overheen uit, bijna. Dus uh, ja. wat dat betreft, heeft meneer Sierpen ja. helemaal gelijk. Het uh, overstroomt uh, van de hondenpoep daar. Ja. En uh, zeker vlak langs hun tuinen. Dus dat houdt in dat het uh, behoorlijk uh, gaat stinken. Zeker als het wat windstil gaat worden en straks weer met het zonnetje. Dus uh, dat u uh, eens een keer uh, stevig gaat handhaven daar. Want er lopen heel veel onder los en uh, mensen ruimen daar ook gewoon nee, niet nee, nee, Nee, meneer Paap. Gezondheid. Dus dat u daar aandacht aan gaat geven en uh, niet uh, doet als uh, na is geschreven, dat is het dan. U kunt alleen over de wijze van afdoening iets vragen. Dat heeft u niet, maar u heeft wel zendheid gehad inmiddels, constateer ik. Goed. Ja, ik hoop dat u er wat aan gaat doen. Goed. Anderen nog... Niemand, dan is deze acht. Dit agendapunt al dus afgedaan. Dat brengt mij op het verslag van de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2014. Mevrouw Geurenson. Voorzitter, op bladzijde 9 boven punt 16, er staat een fout in. Het gewijzigde raadsvoorstel is met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Er moet zijn 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Wij gaan het na. En als het zo is, dan zullen we u ter willen zijn. Zo niet, dan krijgt u het te horen. Anderen nog kritisch met ons meegelezen? Dat is niet het geval. Met deze toezegging stel ik dan het verslag vast. Met dankzegging aan de griffier. Dat betekent dat ik kom bij agenda punt 9 inmiddels. En dat is de sluiting. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng. En ik wens u wel thuis. Bedankt.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 the